met het nos -journaal. De kroongetuigen in de liquidate LAS krijgt in ruil voor zijn verklaringen... ...zeker 1,4 miljoen euro van het openbaar ministerie. Blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft. De huurmoordenaar zou het geld als lening zonder rente krijgen... ...om een bedrijf en een woning te kunnen kopen en voor beveiliging. Daarnaast wil de AS 2,3 miljoen aan schadevergoeding. Onder meer omdat hij in een zwaar gevangenisregime vastzit... ...en vanwege gederfde levensvreugde. Het Vrije Syrische leger maakt zich net als president Assad schuldig aan ontvoeringen, martelingen en executies, zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch tegen de NOS. De organisatie roept de Syrische oppositie op om de mensenrechten schendingen onmiddellijk te stoppen. Commandant van het Vrije Syrische leger weerspreekt de beschuldigingen. De vader van prinses Maxima, Sorghieta, wordt door de Nederlandse justitie niet vervolgd voor de verdwijning van Argentijnse politieke gevangenen. Het landelijke parket heeft onvoldoende aanwijzingen gevonden voor de verdenking dat Sorghieta betrokken was bij verdwijning in de jaren 70 onder leiding van Videla. Maxima's vader was toen staatssecretaris een groep nabestaanden, had in september aangifte tegen hem gedaan. De tijdwaarneming in de topsport is niet voor 100% betrouwbaar, blijkt uit onderzoek in opdracht van NOS Sport. De apparatuur is niet geavanceerd genoeg om duizendsten van seconden precies te meten. Betere apparatuur is er wel, maar die is heel erg duur. In de topsport is een milliseconde soms doorslaggevend. Sportbonden zeggen er alles aan te doen om de tijdmeting te verbeteren. Bij Volendam hebben loslopende stieren een verkeersongeluk veroorzaakt. Zeven stieren waren losgebroken, daarvan liepen er twee op een doorgaande weg bij Volendam. Een auto botste tegen de dieren aan. De twee stieren zijn dood. Bestuurder van de auto heeft nekklachten. Andere stieren zijn inmiddels weer terug het weiland in. Het weer vanavond en vannacht opklaring en droog. Het wordt rond het Vriespunt. Morgen veel zon en 11 graden.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 een jaar gewoond en toen ben ik uh, op mijn achttiende op kamers wonen in Amsterdam. Oké, okay, en welke school heb je gedaan in Zalt? Voor de basisschool? Uh, de, de basisschool was de Mariaschool. Mm. En uh, die heeft uh, geduurd tot mijn twaalfde en daarna ben ik op een middelbare school in uh, Heemstede. Oh, in Heemstede, uh, dus Heemstede je was je verder op school. Ja. Dat is wel leuk. En je, je komt uit een gezin, veel broers en uh, zussen. Ja, ik had uh, ...vijf zusters en twee broers. En er was nog één zuster, die, maar die was overleden toen ze tien was. Dus het was eigenlijk een gezin van negen kinderen. En uh, nadat zij was overleden, zijn er uiteindelijk acht uh, overgebleven. Nou, dat is best een groot gezin, ja. En waar zit jij ergens in de kinderij? Ben je de jongste de oudste? Ik, de middelste? Ik ben de ene jongste. De ene jongste ben je? Want er zijn hier heel veel verstegers in Zandvoort. Ik kom ze regelmatig hier en daar tegen...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 De tweede zuster is ook getrouwd en die heeft in Amsterdam gewoond en daarna in hoge Karspol. En die is uiteindelijk na veel omzwervingen ook weer in Zandvoort terechtgekomen. Maar die is, die is vorig jaar overleden. Uh, de derde zuster is ook uit Zandvoort weggegaan en die, die, die is de enige geloof ik... Buiten mij die, die niet in Zandvoort woont, ook de rest van allemaal in Zandvoort. Ja, dus we zijn uh, over hier weer teruggekeerd ja. of gebleven. Want dat is natuurlijk ook leuk wonen hier. Maar ja, jij ging dus voor je studie naar uh, Heemsteen en daarna naar Amsterdam. Wat heb je daar gestudeerd? Uh, in Amsterdam heb ik eerst een jaar uh, wiskunde gestudeerd. En daarna ben ik uh, met economie verder gegaan. En dat heb ik uiteindelijk afgemaakt. Ja, oké. Okay. Dus je hebt economie gestudeerd. En uh, ja, dan heb je daarmee ook werk gevonden. Hoe is dat verder gegaan?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 En ik, ik heb later teruggedacht van nou, ben ik drie keer aan de dood ontsnapt. Want ik liep onder een bakfiets, er kwam bloed uit mijn oor, ik had een zware hersenschudding. Toen ben ik uh, uh, van zo'n hele grote ijzeren schommel. dan was ik zo bang dat ik daar zat. Toen spoor ik eraf en dat hele ijzeren ding kwam tegen mijn mm. benen en mijn heup aan, denk ik. Toch, ja. Dus die had ook mijn hoofd kunnen, nou ja, daar moet ik niet eens aan denken. Toen ben ik drie, drie maanden in het ziekenhuis geweest. En een jaar later, geloof ik, of twee jaar later, toen ben ik onder een auto terechtgekomen met mijn fiets. Dus denk ik van, nou, dat had drie keer... Nou, ja, je hebt wel, dat wel, wel, wel keer meegeweegd als kind, dus ja. die ongelukken, hè. Dat is wel ernstig. Maar daarna ging het allemaal uh, voorspoedig uh, zo te horen, gelukkig. En ja, hoe is het verder gegaan? Uh, je bent dus uh, weggegaan uit Zandvoort voor je studie. Ben je ja. hier ook nog weer teruggekomen? Of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 Dat was zo'n bijzondere ervaring om dan die, die, die tafel gedekt te zien. Want we, ja. we, gingen altijd nog, uh, we hadden dan een kerstontbijt. Oh, nee, en de, ja, dat maakte gewoon, dat vond ik zo mooi. En het eet, uh, heerlijk eten, vers witbrood, uh, roomboter. Het was, de, ja, het was heel indrukwekkend eigenlijk. Dus ja, dat, dat is dan uh, de grootste indruk die ik van het katholieke geloof heb meegenomen. Denk ik gewoon gevoelsmatig.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 The two are am laying, I the am laying, I can eat To Arbotam Leitim, Masmerot, the Gitta, Arbotam Leitim, Bajanito, the Masmerot, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, Loya, il Loya, od Loya, Mama, no, FM Radio, Henny van Petergem met het programma Het Laatste Uur. En ik spreek vandaag met Erik Verstegen. We hebben gesproken over zijn jeugd in Zandvoort. Hoe hij hier is opgegroeid. En je hebt gestudeerd, heb je verteld economie. En toen kreeg je je eerste baan bij de LAL. En in de, op de administratie. En daar ben je gebleven op de administratie. Hoe is dat verder gegaan? Uh, ik ben op de administratie gebleven. Van eerst ja. administratief werk en uh, ja, dat moest.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 Deed alle, alle inkomsten en ik zeg maar de uitgaven, de crediteuradministratie. Ik heb de een tijd ook computers, weet je wel, de computerbeheer of je, de beslissingen over te nemen heb ik, heb ik gedaan. Inkoop van, van alle kantoorartikelen en dat soort dingen. Dus je doet eigenlijk van allerlei, allerlei dingen heb ik gedaan. Ja, en je zei toen straks van je toekomstige schoonfamilie, dat was die meneer.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 om me er tegen te verzetten. Van dat, dat was ook niet eens van dat was niet van mezelf. Nee, ik dus ik kan niet op zeggen op, van. Ja. van kijk eens, van kijk eens wat ik een super man ben. En ik zal je ook nog vertellen wat er gebeurde. Ik was tot geloof gekomen en dan ben je helemaal, ja, helemaal gek van heer, je bent houdt zoveel van hem. En, en alles zoek je om de dingen te doen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 dat is natuurlijk een gebod van, dat zegt van de wereld niet lief hebben en de dingen van de wereld. En het was een programma dat ik dacht van, nou, dat is wereld, een wereldsprogramma. Dat ging over, nou, ik zal het nooit degene die mij een keer ontmoette, zal ik vertellen wat voor programma dat was. En, maar wat gebeurde er? En daar, daarin kan je ook zien dat Gods woord helemaal waar is. Er dus staat, wie bent gij dat gij oordeelt? En ik oordeelde hun, hè? ik zeg van, dat zijn, Dat is fout. En het staat van, gij die oordeelt, gij doet dezelfde dingen. En dan kan je zeggen, maar jij, jij, jij kijkt toch helemaal geen televisie? Ik keek geen televisie. Maar binnen een half jaar was ik televisie verslaafd. Ik had een paar jaar een zonder televisie, ik was, ik was met de heer bezig. En omdat ik zo verkeerd bezig was, liet de heer mij, eigenlijk, liet de heer mij zien van dat, ik, dat ik zonder televisie kon, omdat hij dat deed. Ja, hij gaf mij het willen. Hij gaf mij het werken. Ja. En, ik, en dus ik, ik, ik heb jaren geworsteld. Dus ik ben eigenlijk zeg maar getuchtigd. Weet je wel. Ik heb een billen gehad van God. Omdat ik, omdat ik gewoon een verkeerde gedachte had. Want de Heer zegt oordeelt niet. Je moet niet oordelen. En ik, maar ik heb nu gelukkig. Want God is goed en God is liefdevol. Dat ik nu weer in de situatie ben van we hebben een televisie thuis. En hij staat wel eens aan. Maar ik, ik heb hem. Uh, het laatste jaar heb ik hem helemaal niet aangezet. Ik zet de televisie niet aan, dus ik ben weer helemaal vrij. En soms kijk ik wel eens, want mevrouw heeft een, een programma wat ze graag ziet. En dan uh, kijk ik mee. Maar ik ben nu. Ik roet me ervoor om dan weer, zeg maar, een soort kruistocht te beginnen van. van uh, jullie zijn christenen en dan moet je dit, en dan moet je dat, ja. en dan moet je dat. Het, zo werkt het niet. Dit kan voor God, iedereen iets heel anders ja. zijn, natuurlijk. Is God, dat ook niet? Nou, uh, ja, het is